Is uw gast hier weer, de man in het zwart, met een nieuw verhaal in onze serie Luister en Huiver, getiteld De Fantastische Code. De geschiedenis van vanavond, beste luistervrienden, brengt ons naar verre en gevaarlijke streken in de tropen. Daar leefde eens een wezen als uit een nachtmerrie, geen mythe, maar een levend wezen hoewel u dit pas aan het eind van het verhaal zult geloven. En terwijl we langs vreemde paden dit einde zullen bereiken... vertrouwen wij dat we onze belofte zullen houden... en u zullen doen huiveren. Stelt u zich voor een zoele zomeravond voor de oorlog. Ik neem u mee naar de salon van een typisch Engels landhuis... Een smaakvol gemeubileerd vertrek. Romantisch verlicht door met zorg geplaatste schemerlampen. Op een sierlijk tafeltje een koffieblad voor één persoon. Maar de vrouw die in de kamer aanwezig is, zit voor de piano. Wat zegt u van haar? Ja, kijk maar eens goed. Inderdaad. Ze is erg mooi. Een gaaf gezicht met wat melancholieke ogen... die een grote eenzaamheid verraden. Ze lijkt geheel op te gaan in haar spel. Wat is er blijft? Neem de me niet kwalijk, mevrouw. Er is een heer die u wenst te spreken. Een heer? Wie is het? Hij wilde zijn naam niet zeggen. Het was zijn bedoeling u te verrassen, zei hij. Mij verrassen? Ja, en ik hoop dat ik daarin zal slagen. Jij? Het spijt me, mevrouw. Meneer moet mij gevolgd zijn. Het is goed blij. Je kunt wel gaan. Tot uw dienst, mevrouw. Paul. Oh. Paul Harding. Juist, Betty. Het verheugt me dat je mij na twintig jaar direct herkent. Dat juist jij van alle mensen... Ik, ik wist niet dat je in Engeland was. Wil je niet gaan zitten? Graag. Koffie? Nee, dank je. Doe geen moeite. Ik heb in de stad gegeten. Wat is er? Waarom kijk je me zo aan? Hm. Ik dacht eraan, Betty, wat voor een idioot ik eigenlijk ben. Dat vind ik niet bijzonder complimenteus tegenover mij. Oh ja, ja, ja, toch wel. Herinner jij je die avond nog dat ik je ten huwelijk vroeg? Twintig jaar geleden. Natuurlijk herinner ik me dat. Ik op mijn knieën voor je lag, je vroeg of je met mij wilde trouwen... ...maar aanstelde ze een krankzinnige en jij me geen blikwaardig keurde. Je gedrag liet nogal te wensen over, Paul. Natuurlijk. Ik was toen een jonge, romantische dwaas. Geloof me, ik heb nooit gedacht dat je alles meende wat je toen zei. Dat je naar Afrika zou gaan, in de handel, op de olifantenjacht en de hemel weet wat nog meer. Ik dacht, nou ja, dat het fantasiebeelden waren. Dat was het ook. Alleen, ik heb ze werkelijkheid gemaakt. Hm, je bent altijd al zo geweest. Dank je. Of was het niet je bedoeling om mij een compliment te maken? Paul, alsjeblieft. Wil je werkelijk geen koffie? Voordat ik naar Afrika ging, Betty, had ik mij voorgenomen om hier nog eenmaal terug te komen. Als een groot jager met littekens en al. Door ervaring wijs geworden, gebruind door de zon. Zodat jij zou wensen dat je met zo'n romantische figuur getrouwd was. Hm. Wel, aan alle voorwaarden is voldaan. De moeilijkheid is alleen. Alleen wat? dat ik me nu net zo dwaas en onzeker voel als toen. Waarom ben je hier naartoe gekomen, Paul? Ik wilde met jou over Acer praten. Ach, dus dat is het. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Je hebt mij nooit vergeven dat ik met Acer getrouwd ben. Hm? Ik geloof niet dat jij mij begrijpt, Betty. Oh, nee? Ik heb Acer altijd bewonderd. En dat weet je... Maar bij alles wat me heilig is, ik heb het nog nooit zo bewonderd als nu. Als nu? Ja. Nu iedereen in Engeland hem uitlacht, jij inbegrepen... Durf jij te veronderstellen? Oh, ik bedoel niet dat je hem belachelijk maakt. Oh, dank je. Je hebt medelijden met hem. Misschien hou je nog altijd van hem. Maar je kunt je er niet overheen zetten dat je de vrouw bent van de beroemde archeoloog die krankzinnig werd. En verschijningen zag. Is het nodig me daaraan te herinneren, Paul? Dat is nodig, Betty. Dat is de reden waarom ik met je over hem wil praten. Luister goed, Betty. Arthur was niet gek. Was hij niet Net zo min als jij of ik. Maar was een dagboek dan dat in alle kranten gepubliceerd is? Elke woord van dat dagboek was waar. Paul, ik vind het allerminst het moment om grappig te willen zijn. En dat is ook allerminst mijn bedoeling. Wil je nou maar luisteren, Betty? Goed, ik luister. Arthur Rowland, de bekende archeoloog... neemt het besluit om alleen met een stuk of zes bangbettoodragers... en een blanke jager, Joost genaamd... door het oerwoud van de Congo te trekken. Arthur bene, die nog minder van het oerwoud wist dan ik... toen ik er voor de eerste keer naartoe ging. Hij zei dat alles in orde was. Dat zei hij omdat hij bijbedoelingen had. Hij moest het bewijs leveren voor zijn theorie over een verloren beschaving in de streek van de Zandes. Daar weet ik totaal niets van. Maar ik weet wel... Heb je soms een atlas hier? Achter je, aan de wand. Daar hangt een kaart van Afrika. Ik heb er zo vaak en zo lang op zitten turen... daardoor mijn tranen de kleuren doorheen liepen. Mag ik? Natuurlijk. Acer stak hier de Ituri-rivier over... in noordoostelijke richting... naar het meer van Albanianza, hier... Op 15 december bij zonsondergang. Hoe weet jij zo precies de datum? Omdat ik hem ben gevolgd. Ben jij hem gevolgd? Waarom? Omdat ik een driedubbel overgaande idioot ben. Dat zei ik je toch al. Hm. Ga verder, Paul. Ik vertel je al dat Azer vergezeld werd door de jagersgids Hans Joost. Ja. Hij wist niet dat Joost in die streken een bijzonder slechte reputatie had. Dat is onmogelijk. Waarom? Arthur schrijft in zijn dagboek niets dan lof over Joost. Ja, dat weet ik. Bovendien is dit gebied het ongunstigste van dit deel van Afrika. Naar het noorden toe heb je de stammen van de Pangbetus en de Zandes, ex cannibalen Naar het zuiden de bamboethoedwergen met hun giftige blaaspijpen. Wat mijzelf betreft, ik trok in december het oerwoud door... De enige man die ik had kunnen overhalen om met mij mee te gaan... was een kleine stevige schot, MacNab. Het duurde niet lang, of we vonden het spoor van Aaswer. Maar het duurde wel lang, voordat Een dorp van de Mangbetu's. op twaalf dagen marsafstand van de Itori. Toortsen gloeien door de grijze nevel die om de hutten hangt. Een dubbele rij van krijgers die met hun speren en hun schilden meebewegen op het dwingende ritme van de trommels. Te midden van zijn krijgers staat het opperhoofd, te herkennen aan de veren van de arend en de papegaai die zijn waardigheid aangeven. Voor hem een blanke, die zich door middel van heftige gebaren duidelijk tracht te maken. Even buiten de drukte van de vriemelende horde staat een andere blanke kleine, stevig gebouwde man met een baardje. Ik wou maar dat hij opschoot. Hoe eerder ik hier vandaan ben, hoe liever het mij is. Er oh, schijnt toch wat te gebeuren. Hij komt hier naartoe. Beck, Ja? Ik moet toch wat van die koperen staven hebben. wil die oude weer dan nog meer hebben? Het is hier de gangbare munt. Ik heb ze nodig omdat ik geloof dat we wat op het spoor zijn. Wat dan? Arthur Roland en zijn mensen zijn hier vijf dagen geleden voorbijgekomen. Ja, maar dat wisten we toch al. Dat kon je aan het spoor zien. Maar herinner jij je die zwarte stenen die we gevonden hebben... toen we het spoor volgden? Duizend kapotte zwarte stenen. Ja, wacht eens even. Niet zo luid, Mac. Voorzichtig. Nee, je wilt me toch niet wijsmaken... dat Roland werkelijk sporen heeft gevonden... van dat uitgestorven ras dat tempels had... en in stenen huizen woonde. Hij heeft iets gevonden dat veel gevaarlijker is, Mac... Wat dan? Zeven grote smaragden. Zee? Alla machtig. Stil, stil. Hou je gezicht in de plooi en maak een wijtsgebaar als je me die staven geeft. Juist, ja, zo ja. Hoe ben je erachter gekomen? Arthur Roland viel erg in de smaak bij Akundo, het oude opperhoofd. Het blijkt dat Roland de moeite heeft genomen op fonetisch hun dialect te leren spreken. Als je het mij vraagt, een slim baasje, die Roland. Een heel slim baasje. En verder. Het hele dorp vierde machtig feest met suikerwijn en zo. Roland vertelde het opperhoofd waarvoor hij gekomen was. In de opwinding van het ogenblik haalde Akundo de smaragden tevoorschijn en gaf ze hem. Ze kwamen uit de ruïnes volgens hem. De ruïnes? Die we onderweg gezien hebben. Waar het om gaat, Mac, is het volgende. Het waren geslepen smaragden met inscripties. En weet jij wat dat betekent? Hm, dat Roland heeft bewezen het bij het goede eind te hebben... Dat er hier vroeger een soort van primitieve beschaving is geweest. Juist. wat gebeurt er dan verder? Akundo werd wakker met een kater en had spijt van hetgeen hij gedaan had. Oh, weet hij wat het spul waard is? Nee, nee, nee. Maar volgens hun begrippen rust er een vloek op. Haha. En daarom zal hij wraak willen nemen op elke andere blanke die hier voorbij komt. Niet als ik hem tevreden kan stellen met die koperen staven. Oh, dan lukt je dat, denk je. Ik hoop het. Wat ben je nu van plan? Eh, ook een feest arrangeren. En voor het dag wordt er tussenuit trekken. Dat is niet het belangrijkste. Oh, nee. Terwijl deze lieden nog in dertig jaar geleden kannibalen waren... Luister, Mac. Roland heeft het bewijs geleverd dat zijn theorie juist is. Hij hoeft dus niet verder op onderzoek uit te gaan. Wat zal hij doen, denk je? Ja, hoe nou moet ik dat weten? Hij komt deze weg natuurlijk niet terug, dat is zeker. Hij gaat rechtstreeks via dat oude Ivoorspoor naar het meer van Albernianza... en zal daar op een boot wachten. Ja, natuurlijk. Je hebt gelijk. Als hij tenminste ooit zover komt met zijn smaragdig. Wat bedoel je? Herhans Hans Joost. Joost, ja. Dat stuk vuil. Maar misschien heb je gelijk. En daarom moeten we hem zo snel mogelijk achterna... voor meneer Joost een of ander grapje uit kan halen. We zullen ons moeten haasten, Mek. Haasten. haasten, haasten, haasten, haasten. Twaalf dagen. 16, 20, steeds dieper in een dicht oerwoud dat overdag bijna even duister is als s nachts. Langs de grenzen van het Wambutu-land waar je plotseling een kort zuizend geluid kunt horen en een pijl uit een blaaspijp net naast je hoofd in een boom dringt. Het gif op deze pijlen is absoluut dodelijk. Een menig inboorling die met andere dragers op een rij loopt is daarvan het slachtoffer geworden. Met als gevolg dat weer een lijk voor de hyena's en de mieren wordt achtergelaten. 21 dagen van geforceerde marsen. 23. Als eindelijk het moeras overgaat in een vlakte beplant met katoenbomen. Eindelijk, Mac. We zijn er door. Ja, het werd tijd. Het begon toch wel moeten worden. Hierna komen alleen nog maar grasvlaktes. Tot aan het meer. Kijk eens, we kunnen kilometers ver zien. We kunnen misschien wel. Hek, kijk daar eens. Ja, ik zie het ook. Ik heb een naar voorgevoel. Op misschien veertig meter bij ons vandaan. Een tent. Ja, een tent. Maar geen vuur. En geen uitrusting. En dat geeft me te denken. Toch moeten we erachter zien te komen wat er aan de hand is. Geef jij zo'n flinke schreeuw. Misschien dat er dan. Al het anders. Wie schiet daar? Ik vind het niet leuk meer, Paul, als je mij vraagt. Kan je wat zien? Nee. Ja, wacht eens. Aan de andere kant van de tent beweegt wat. Mike, het is Joost. Kijk maar. Je hebt gelijk, het is Joost. Joost! Hou op met die onzin! Doe dat geweer weg! We zijn vrienden! We komen naar je toe! Just, wat is er met jou aan de hand? Harding, mijn knep. blij dat ik jullie zie. Jullie moeten het me maar niet kwalijk nemen. Het waren mijn zenuwen. Wat is er met je zenuwen? Ik ben ziek. Ja, ik ben erg ziek, geloof ik. Wat is er met je kamp? Waar zijn je dragers? Dood. Allemaal dood. Dood. Door de blaaspijpen van de bamboetes. Allemaal. Alleen Arthur, Roland en ik. Daar en... is Arthur. Het spijt mij, aaning. Ook dood. Hij heeft zich vanmorgen doodgeschoten. Hij heeft zich. Hal! Haal geen stomme dingen uit! Doe weg die revolver! Je hebt gelijk, Mac. Waar is Roland, Joost? Zijn lijk ligt in de tent. Op het kampbed. Ga verder. Wat is er gebeurd? Vanmorgen vroeg. Ik was even buiten de tent gegaan om een paar dingen te controleren. En daar hoorde ik plotseling een shot. Ik rende terug, maar ja. Er was niets meer aan te doen. Arme kerl, ik was zijn beste vriend. En dat kan ik bewijzen! Bewijzen? Ja. Dit is zijn dagboek. Bewaar ik onder mijn hemd om het mee terug te nemen. Waarom? In de eerste plaats omdat hij schrijft dat een krant mij honderd pond voor het dagboek zal geven. En in de tweede plaats omdat je eruit kunt leren dat de arme kerel aan verstandsverbijstering leed. Dat hij malende was. En dat wist hij. Daarom maakte hij er ook zelf een einde aan. Wanneer is dat begonnen? Ach, hij was al ziek gedurende de tocht. En nadat hij een paar smaragden van een opperhoofd had gekregen... Waar zijn die smaragden nu? Dat weet ik niet. Dat weet jij niet. Nee, waarom kijk je me zo aan? Geloof je me niet? Je mag me fouilleren als je wilt. God is mijn getuige, ik weet het niet. Het klinkt alsof het waar is. Goed, Jost. Ga verder. Over de tocht door het oerwoud hoef ik jullie niets te vertellen. We sloegen hier ons kamp op om te wachten op de boot. We zijn hier zes dagen geweest. En met elke dag werd zijn toestand slechter, werden zijn waanbeelden erger. Waanbeelden? Ja. Ik dacht dat er wezens waren die hem achtervolgden. Wat voor wezens? Jij ja, hebt Roland toch goed gekend. Jij was toch bevriend met hem? Ja. Zou jij zijn handschrift herkennen? Zeker. Als ik jou het dagboek in handen geef... beloof je dan het mij weer terug te geven. Op woord van eer. Ik beloof het. Dank je. Wat staat erin? Ach, wat staat erin? Onzin. 28 december... Dat was vijf nachten geleden. Ik werd wakker midden in de nacht... met het gevoel of er iets zachts over mijn gezicht streek. Een heel zachte aanraking als van het puntje van een veer. Ik stak mijn hand op en maakte een snelle beweging in het donker. Maar er was niets. Geen geluid in de tent en geen beweging. 29 december, het is opnieuw gebeurd. Ik greep om me heen in het donker en sloeg met mijn armen in de lucht zodat ik het wezen zou kunnen aanraken. Maar weer niets. Toen hij de schreef, lag hij op zijn kambed. zich met een geweer naast zich. 30 december. Eindelijk zag ik het. Wat? Het was ongeveer drie uur in de ochtend. De maan die vol was, scheen door de halfgeopende voorrang van de tent. Er was geen enkel gerucht dat mijn aandacht getrokken kon hebben. Maar op hetzelfde ogenblik dat ik mijn ogen opendeed kwam het wezen de tent binnen... zonder de voorhang aan te raken... en zonder enig geluid te maken. Allemachtig. Ga verder. Ik zag het nu duidelijk. Het stopte even nadat het binnengekomen was... en bleef een paar seconden doodstil staan. De omvang van het hoofd van het wezen... was in vergelijking met de andere delen... van het lichaam geweldig. Het had een vierkante vorm... en bijna geen aangezicht. De ledematen waren lang, smal... en stonden dicht op elkaar... Het lichaam scheen te bestaan uit een harde, rode substantie. Het leek op een vrorig, glimmend vlees, waarvan de huid verwijderd was. Ja, dat is je reinste waanzin. Ja. ja, dat lekt er veel op. Ik heb het jullie toch gezegd. Wat, wat deed dat ding? Het wezen was maar een kort ogenblik zichtbaar, toen verdween het. Ik kreeg toen de indruk, en die werd later versterkt, dat het een soort geest was die het menselijk lichaam had verlaten. En daarnaast had ik ook de indruk... dat het blind was. Blind? Ik heb niets te veel gezegd, nietwaar. Heeft hij ooit gezegd dat hij dat wezen later nog wel eens heeft gezien? Ja, nog veel meer van dezelfde soort. Veel meer? Ja, hij heeft in het boek ook duidelijke aanwijzingen gegeven... om dit kamp terug te vinden. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Omdat, naar zijn zeggen, die wezens achter de smaragden aanzaten. Blinde wezens, lange ledematen, rode kleur. Ik heb rare dingen zien gebeuren in Afrika, Paul. Als er iets waar is van die vloeken. Ik waarschuw jou, Joost. Als jij soms een smerige streep aan het hotspot uithalen. Gebruik je verstand, man. Wat zou ik moeten doen? Dat weet ik niet. Hij zei dat die wezens onder de grond leven. In zijn verwarde geest zag hij ze om zich heen. Ze hebben een stad, zei hij. Ja, een stad met de ingang dicht bij dit kamp. Ik ben een nuchter mens, geloof mij. Ik beeld mij geen dingen in. Maar als hij zo sprak, dan liep het zweet mij langs mijn ruk en zag ik die wezen bijna zelf ook. Je zult zien, zei hij, dat ze naar boven komen om te halen wat ze willen hebben. En zijn ze gekomen? Ja. Bedoel je? Lees het laatste wat hij in zijn dagboek heeft geschreven. De smaragden zijn nu in hun bezit. Ja, is dat nou waanzin of de werkelijkheid? Maar als iemand de moed heeft om die ondergrondse schuilplaats binnen te gaan. een vreselijke plaats toegegeven, maar heel dichtbij. dan zal hij de stenen daar vinden. Vaarwel. God zegene mijn vrouw. Wat is er, Paul? Huh? Oh. Niets bijzonders. Dat laatste moet hij vannacht geschreven hebben. En vanmorgen vroeg hoorde ik een schot zoals ik al zei. Het klonk ver over het meer. Ik rende terug naar de tent en... En? Ik wist waar hij de smaragden verborgen had. Dat wist ik. Natuurlijk. En jij ging dadelijk op zoek. Zou jij niet hetzelfde gedaan hebben? Ga verder, Joost. Hij had die smaragden in de voering van zijn jas geneed. En daar hebben ze al die tijd ingezeten. En nu zal ik jullie eens wat vertellen. Ik, ik sliep in dezelfde tent... En ik zeg jullie dat er niets of niemand gedurende die zes dagen bij hem is geweest. Ik, ik zeg je ook dat het te zwak was om maar tien passen van de tent af te gaan. Maar de schmaragden waren verdwenen. Horen jullie dat goed? De schmaragden zijn verdwenen! En om mij dit te vertellen. Ben jij helemaal naar Engeland gekomen, Paul? Zo is het, Betty. Terwijl je wist dat het me alleen maar pijn kon doen. Is dat werkelijk zo? Ach. ik weet het niet. Ik hield van Arthur. Wil je dat geloven? Natuurlijk. Het doet er nou niet meer toe. Maar ik zou zo graag de herinnering aan hem bewaren zoals hij was... Niet de aarder in de tent, zoals je mij vertelde. Zwak, met een verwarde geest en onzin stamelend. Hij stamelde geen onzin, Betty. Maar Paul... Wil je horen wat er verder gebeurde? Ja. Ik stond daar op die grasvlakte... met het meer in de verte en daarachter de bergen. En ik keek naar het gezicht van Joost. Je herinnert je dat ik een revolver had? Wel... Ik schoot hem van dichtbij door zijn hart. Wat? Ik doodde Joost. Maar waarom? Omdat ik plotseling begreep wat de bedoeling van het dagboek was. Ik, ik, ik begrijp er niets van. Mac heeft me geholpen om Joost te laten verdwijnen. Toen heb ik Mac naar de bewoonde wereld gestuurd... met het inmiddels beroemd geworden dagboek. Ik wilde dat het gepubliceerd zou worden... als een soort aandenken aan Acer... Ik heb je al veel verteld, Betty. Maar er is nog meer en eigenlijk wel het belangrijkste. Ik vind het erg moeilijk om het je te zeggen. Wil je het horen? Ja, Paul. Ik wil nu alles weten. Toen Aser de smaragde eenmaal in zijn bezit had... wist hij dat Joost hem zou doden. Nee. Ja, Joost zou hem doden... Net zoals hij de dragers al stuk voor stuk had gedood om geen getuigen te hebben. Arthur was inderdaad ziek en verzwakt door de koorts. Hij was wel gewapend, maar hij kon niet altijd wakker blijven. Het zou binnen een week kunnen gebeuren, of drie weken, of vijf. Maar ergens, en op een zeker moment gedurende die verschrikkelijke tocht van die Ituri naar het meer, zou dat zwijn hem doden en de smaragden uit zijn jas snijden. Arthur wist dat hij dat niet kon verhinderen maar hij kon wel voorkomen dat Joost de smaragden in zijn bezit kreeg. Begrijp jij nu waarom hij het dagboek schreef? Nee. Nee, waarom, Paul? Dat dagboek met die overduidelijke aanwijzingen erin. Overduidelijk als wij tenminste intelligent genoeg waren om ze te begrijpen. Aser arrangeerde het zo dat Joost het dagboek in elk geval mee zou nemen naar de bewoonde wereld... Denk aan de honderd pond die een krant er zogenaamd voor wilde betalen. Dat hele dagboek was niets anders dan een code, Betty. Een fantastische code. Om ons duidelijk te maken waar Azer de smaragden verborgen had. Bedoel je... Bedoel je dat Arthur dit allemaal opzettelijk heeft gedaan? Ja. Dat hij die vreselijke wezens verzon... Oh, die... nee, nee, nee, nee, nee. Die verzon hij Niet? Niet? Maar ze bestaan toch niet werkelijk? Ze bestaan zeer zeker. Paul, alsjeblieft, zeg me maar wat je bedoelt. Azer gaf een volkomen nauwkeurige beschrijving van het vreemde wezen. Alleen één ding vermelde hij niet. En daardoor misleidde hij de halve wereld... net zoals hij Hans Joost misleidde. En wat was dat dan? De omvang van het wezen. Begrijp je nu waar hij de smaragden voor stopte... voordat Joost hem doodschot? En wat voor wezen het was dat hij zo nauwkeurig omschreef? Nee. De mier, Betty. De doodgewone rode mier. Daar heb je je smaragd, kindje. verpakt in een leerzakje. Hm. Jij hebt er het meeste recht op. Ik heb ze gevonden in de mierenhoop vlak bij zijn tent. Dat was wat Arthur bedoelde. Hmm. Dit, beste luisteraars, is het einde van het verhaal De Fantastische Code. Een oefening in misleiding en een voorbeeld van het scheppen van een mysterie dat ontstaat door het vertellen van de simpele waarheid. Maar wat is de waarheid? Herkennen we die altijd als we haar horen? Herkennen we haar altijd, ook als we zelf spreken? Uw gastheer, de man in het zwart, neemt weer afscheid van u en wenst u een aangename nachtrust.